Heel pijnlijk, luisteraars. Ik heb het papiertje met mijn tekst thuis laten liggen. En nu weet ik niet meer wat ik moet zeggen. Het ging over het volgende bommelverhaal, geloof ik. Vergeetboekje. Vergeetboekje? Ik weet echt niet meer waar het over gaat. Vergeet het maar. Ja. Jacqueline Blom vertelt het vergeetboekje. Hier ver vandaan ligt een onguur terrein... dat door alle weldenkende lieden gemeden wordt. En dat bekend staat als de walmzander stuifduinen. Het mullen losse zand is zo schraal dat er niets wil groeien. En de wind die van de bergen komt... doet het opdwarrelen tot wolken die de vorm van vreemde gedaanten aannemen. Alleen een erg onmaatschappelijk iemand zou zich hier willen vestigen. En inderdaad lag het akelige gebied eeuwenlang verlaten totdat er tegen het einde van de winter een zonderling doorheen trok. De wind deed zijn mantel wapperen... en de schijngestalte dwarrelde om hem heen. Maar hij waadde langzaam voort... totdat hij zich tegen het vallen van de avond voorzichtig op de grond liet zakken. Met een geklauwde hand groef hij in de aarde... en toen hij daarna de korrels door zijn vingers liet glijden... stiet hij een dor uit. Walmzand... <lacht> Het staat in de oude boeken en ik heb er lang naar gezocht. Dit is wat ik, eenzame oude man, nodig heb. Hierdoor zal ik eindelijk het gezelschap en de aanspraak kunnen krijgen die mij toekomen. Ik zeg, die mij toekomen. De walmzanden zijn aan drie kanten omringd door de steile rotswanden van de Zwarte Bergen. Dat is een gebergte waarin allerlei vreemde wezens huizen. En het zal trouwe luisteraars dan ook niet verbazen... dat twee dwergen hun onderkomen hadden in een grot... die aan de stuifduinen grenste. Hoe ze daar gekomen waren, weet ik niet. Want reeds sinds mensenheugenis sleten ze daar hun vreugdeloos bestaan... zonder ooit naar buiten te komen. Dat kwam omdat de ene nooit geleerd had te kijken. Hij heette Tors... En het schijnt dat hij in zijn jeugd eens een blik naar buiten had geworpen... maar wat hij daar zag stond hem zo tegen dat hij voortaan de ogen gesloten hield. De ander, wiens naam Ogel was, had nooit lopen geleerd... omdat het waden door het stuifzand hem afschuw inboezemde. Het is te begrijpen dat deze manier van leven grote moeilijkheden opleverde bij het vergaren van voedsel. Drinken was gemakkelijk, want langs de wanden van de grot droop altijd water... Maar hun voeding bestond uit zwammen die tegen de rots groeiden. En dat gaf problemen. Honger. Au, oh, honger. honger. Oh. Ogel, de lamme, stootte Tors aan. Hey, oh. Want omdat hij met dichte ogen zat, was het niet altijd te zien of hij sliep. Hey. Hey, tors. Geluk hey? eten, maar stoot de kop niet. Tors, de blinde, stond gehoorzaam op. En terwijl hij de armen uitstrekte, begon hij te lopen. Oh, oh, pas op, pas op. Au, oh, moet dat nou zo? Is dat nou leven? Oh, leven is meer dan dit. Hoe komen we hier uit? In het midden van de stuifduinen had de vreemde heer Miet een tent opgeslagen. En daarvoor zat hij nu genietend naar de zandfantomen te kijken. Volle maan. Mijn inkt en veder zijn klaar. Nu kan ik aan het werk. Ik zal hier een mooie wereld van maken... Maar, het is vreemd. Ik hoor duidelijk een lading in dat geknisper. Moet dat nou zo? Moet dat nou zo, hoor ik. Ik zeg, het is vreemd. Wie woont hier? Dat moet ik weten. Tosh, dus, uh, ja? ik, ik zie... Waar? Ik zie een grijzaad. Daar heb ik u. Huh? Ik wist het wel. Ik hoorde uw stemmen in het geknisper. En ik wilde u bezoeken. Wie hier woont, kan mij, arme oude man, helpen. Ik zeg, die kan mij helpen. En ik kan u helpen. Want ik ben een magister in de zwarte kunsten. Wat schort eraan? Helpen. Dors helpt mij eten halen, want ik kan niet lopen. Maar hij stoot altijd de kop, want hij kan niet kijken. We hebben dat nooit geleerd. Oh, Moet dat nou zo? Is dat nou leven? Dat is toevallig. Oh, oh. Ik ben net klaar met het maken van een vergeetboek. Oh, dat ik in deze valmzanden heb kunnen samenstellen. En kijk, daar passen jullie mooi in. De oude zonderling had hun natuurlijk kunnen aanbieden om lopen en kijken te leren. Maar dat deed hij niet. Als jullie mij helpen, help ik jullie. Oh, ja. Dat ja. is mooi geregeld in het leven. De lamme helpt de blinden. Ja. Heer Bommel had een zeereis gemaakt... omdat zijn gevoelige stijl rust nodig had. En toen hij vroeg in het voorjaar weer aan land stapte... haalde Tom Poes hem af met de oude schicht... Dat was erg gezellig en terwijl ze naar slot Bobbelstein reden... vergast hij zijn jonge vriend op een beschrijving van wat hij had meegemaakt. Vooral het water is erg mooi, met visjes en zo. En het aardige is dat men zo duur dan van boord kan gaan om vreemde landen te zien. Uh, vreemde landen? Welke waren dat? Uh, och, dat uh, weet ik niet precies meer. Oh. Uh, de hoofdzaak was dat ik op reis mijn zware zorg heb kunnen vergeten. Uh, Doet me genoegen dat te horen... Alleen hoop ik dat u niet vergeten hebt dat u beloofde... voordat u zich op reis ging ontspannen met uw welnemen. Uh, <kijkt> welkom thuis, heer Olivier. Dankjewel, Joost. Het is erg prettig om weer thuis te... Uh, uh, beloofd? Uh, heb ik iets beloofd? Wat dan? Ik heb het even vergeten, vrees ik. Het was ook maar onbelangrijk. Het ging alleen maar om het verhogen van mijn salaris... Hm? volgens de index, als ik zo vrij mag zijn. Maar ach, oh. ik uh, kom er zo niet op aan. Ah... Daar uh, ligt de post. Even. Ik was met het oog op de moeilijke tijden, als ik mij zo mag uitdrukken. Ik zou het prettig vinden niet vergeten mm -hmm. te worden. Al ben ik dan ook niet belangrijk met uw goedvinden. Ja. Oh, wilt u vergeten? Zoekt u vergetelheid? Wendt u vol vertrouwen tot monseigneur H. Pocus den bekenden kernmedicus? Dat is toevallig. Dit gaat ook over vergeten. En dat wil ik helemaal niet, tegendeel. Maar uh, het komt in orde, Joost, ik zal het regelen. Oh, oh. Hoe ik met mijn ijzeren geheugen zoiets vergeten kon, begrijp ik niet. Maar uh, het komt niet te pas en het zal niet weer gebeuren. Kijk, ik leg een, uh, oh, een knoop in mijn zakdoek. Oh. Toen Joost de volgende morgen de ochtendpap binnenbracht... zat heer Bommel peinzend aan de ontbijttafel... De post van de afgelopen week lag ongeopend voor hem... en hij staarde glazig naar zijn zakdoek waar een knoop in zat. Hey, waar mag dat voor zijn? Het was om iets te onthouden, dat is duidelijk. Maar wat? Och, het was alleen maar voor mij. Och. Mijn salarisverhoging van geen enkel belang na jaar trouwe dienst. U hebt natuurlijk wel gewichtige dingen om aan te denken. Ontspanning op zee als ik iets noemen mag. Maar, maar, maar natuurlijk, ik, ik, ik wist het wel. Ik bedoel, ik was het even kwijt, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik, ik zal het onmiddellijk regelen, bedoel ik. Oh, dit is heel vreselijk. Hoe heb ik dat kunnen vergeten na dertig jaren trouwe dienst? Zou ik oud worden? Daar moet ik iets aan doen. Wilt u vergeten? Nee, dat wil ik juist helemaal niet. Dit is onzin. Maar als ik nu eens naar een echte zielkundige ging... misschien zou die me kunnen helpen. Om het niet weer te vergeten... regelde hij meteen het salaris van Joost... en daarna maakte hij een afspraak met dokter Anders Zielknijper, die hem gelukkig nog dezelfde ochtend ontvangen kon. Prettig dat u de weg deze keer zelf hebt kunnen vinden. Wat schult eraan? Ja, eh... Niets bijzonders. Uh, oh. Alleen maar vergeetachtigheid. Zodat ik me na dertig jaar getrouwe dienst afvraag of ik oud begin te worden. Daar heb ik me toch het salaris van Joost vergeten. Terwijl ik een knoop in mijn zakdoek had. Dat gaat niet, zegt u nu zelf. Rustig ja. maar. Geen zorgen. Vergeetachtigheid zie ik zo dikwijls in mijn praktijk. We zullen de verdrongen onlust wel losvoelen. Gaat u ontspannen zitten en vertel uw eerste herinneringen maar eens. Mijn eerste herinneringen? Het is gek. Maar die weet ik nog als de dag van gisteren. Zo herinner ik mij nog goed dat ik als knaap een heel levendig ventje was. Waar iedereen schik in had. Mijn goede vader placht mij grapjes te vertellen. En omdat ik een ijzersterk geheugen had, onthield ik die. Zodat ik ze ten beste gaf als er bezoek was. Dat was leuk hoor. Ja, o, uitstekend. Gaat u verder? Nou, één. Van die grapjes weet ik nog heel goed. Het ging over een reiziger die in een herberg logeerde en die had gezegd dat hij me heette. En toen hij wegliep zonder te betalen, holde de herbergier achter hem aan en riep: "Meneer me. <tie> en weet u wat die reiziger terugriep? <tie> Moet u horen? Hij <tie> zei: Krabbel dan! <tie> Begrijpt u wel? <tie> Krabbel dan!" Ja. Ja, ja, juist ja. Tot zover. Uw tijd is om. Zullen we afspreken om dezelfde tijd morgen? We zullen uw geheugen dan losmaken. Hm? Tot ziens. Het is een moeilijk vak. Soms wordt het met te veel. Men moest in staat zijn om iets dergelijks te vergeten. Maar en te zeer betrokken, vrees ik. Wat heb ik nu aan dit gesprek gehad? Die dokter kon me niet volgen. Hij begreep niet wat ik bedoelde. Ach ja, wat er vroeger gebeurd is, weet ik nog precies. Maar toch is mijn geheugen niet beter geworden... na deze behandeling. Zit me dwars wanneer men mij toestaat. Heer Olivier heeft nu wel mijn salaris opgetrokken, zoals hij beloofd had. Maar ik heb er lang op aan moeten dringen. En het feit dat hij het vergeten had, is het ergste. Er is van binnen iets moois stuk gegaan, als ik me zo mag uitdrukken. Ik wilde dat ik het kon vergeten. En dan heeft hij zijn post ook nog laten rondslingeren, als ik zo vrij mag zijn. Wilt u vergeten... Wendt u vol vertrouwen tot monseigneur H. Pocus, den bekenden kermedicus? Ach, vergeten. Dat zou nog net iets voor mij wezen. Het is natuurlijk onbelangrijk, maar als ik er lang mee blijf doorlopen, zou ik genoodzaakt zijn om mijn ontslag aan te bieden met heer Olivier's goedvinden. En daar zou niemand mee gebaat zijn. Het is trouwens tijd om de maaltijd op te dienen. Wat is dit? Een ragout, stukjes vlees gestoofd in een pikante saus, als ik me zo mag uitdrukken. Pikante saus? Met een schoenveter erin? Wat betekent dat? Hij is nog versleten ook? Het is weer zijn wekkend, bedoel ik. Wat mankeert je, Joost? Ik kan het niet helpen. De ware aardigheid in mijn werk ontbreekt me met uw welnemen. Ik kan maar niet vergeten dat u mij vergeten hebt. Daardoor is er een onregelmatigheid in het kok geslopen, vrees ik. Sterker dan ik. Het is zelfs sterker dan ik. Het is me op de gevoelige maag geslagen, zodat de eeklust me is vergaan. Dit gaat te ver. Inderdaad. Daarom lijkt het me beter dat ik me tot een kernmedicus wend. Ik ben zo vrij vanmiddag vrij te vragen, heer Olivier. Toevallig liep Tom Poes die middag langs Bommelstein... en zag daar heer Bommel pijnzend over zijn muurtje leunen... Is er iets? Ja, uh, nee, bedoel ik. Hm? Och, het is allemaal erg neerdrukkend. Joost kan niet vergeten, als je begrijpt wat ik bedoel. Daarom heeft hij een schoenveter in mijn lunch verwerkt, zodat hij nu naar een kernmedicus is. Een kernmedicus? Mm -hmm. hm. Dat doet me aan dat rare drukwerk denken. Een medicus is een dokter en geen drukwerk. Nee, nee. En dat is het nu juist. Waar gaan we naartoe? De een gaat naar de dokter omdat hij niet vergeten kan. Mm -hmm. En de ander gaat naar de dokter omdat hij wel eens iets vergeet. En dat ben ik. Sinds vanmorgen loop ik bij dokter Zielknijper, moet je weten. Ja, dat is vervelend. Zeg dat wel. Het is een zieke wereld, als je me volgen kan. Joost is nu al uren weg. Dat is nog het ergste. Want ik maak me ernstige zorgen over de avondmaaltijd... sinds ik vanmiddag niets gegeten heb. Toen Tom Poes een poosje later in de stad kwam en de Kramersgracht passeerde... zag hij daar een bekende gestalte... die in een vervallen houding tegen een lantaarnpaal leunde... terwijl hij zich langs de slapen streek. Joost, wat is er? Ben je niet goed? Zo, zo. Hm? Slap, als ik mij verstouten mag... Doordat ik bij de medicus geweest ben, denk ik. Wat voor een medicus? Een kernmedicus. U weet wel. Ja, maar, maar waarom ben je daar naartoe gegaan? Ben je ziek? Alleen maar een beetje slap. Wat suffig, als u mij toestaat. Oh. Misschien ben ik daarom naar die dokter gegaan. Anders zou ik het niet weten, jongeheer. Ik mankeer nooit iets. Nee. En eigenlijk heb ik helemaal geen tijd voor dit soort verposing. Ik moet nodig de maaltijd klaarmaken. En wat ik bij die medicus deed... is me helemaal ontschoten met uw goedvinden. Hm, Het is een raar geval. Kom maar mee, dan zal ik je naar Bommelstein brengen. Ah, uh, meneer Bommel, gaat u zitten. Eh, uh, wij waren gebleven bij uw vroegste herinneringen. Geef uw gedachten vooral de vrije loop. Begint u maar. Helemaal ontspannen. Uh. Ik uh, was in mijn jeugd een heel gevoelig knaapje... met een teergestel, waardoor ik dikwijls de school verzendde. Maar toch moet u niet denken dat ik daardoor neerslachtig was. Ik was een levendig ventje dat heel leuk grapjes kon vertellen. Ik oh, oh. ja, ja. daarvan ging over een reiziger die in een herberg zei... dat hij cheukt mee oh, nee. Ik zal dat nooit vergeten. M maar uh, luistert u? Uh, natuurlijk. Oh, gaat u ongeremd verder? Tjukt me, zei u. Ja, en toen hij wegliep zonder te betalen. holde de herbergierachtige maan. en riep: Meneer, tjukt me! En weet u wat die reiziger nee. terugriep? <lacht> Moet u horen, <lacht> hij zei. krabbel dan! Ja, ja. Be Begrijpt u wel? <lacht> krabbel dan! <lacht> Dit is niet vol te houden Ik ben te veel een gevoelspersoon die luistert naar wat hem wordt verteld Wilt u vergeten? Wendt u vol vertrouwen tot magister H. Pokus de bekende kernmedicus Nou, oh, natuurlijk een kwakzalver. Maar Tjuks me vergeten is precies wat ik wil. Die morgen liep Tom Poes weer door de oude buurt van Rommeldam. Want het vreemde gedrag van Joost liet hem niet met rust. Mm, die was gisteren lang niet lekker. Het is best mogelijk dat hij het drukwerk van die zogenaamde dokter gelezen heeft. En dat hij er naartoe is gegaan om iets te vergeten. Ik dacht dat het een gewone onzin was, maar een joost te zien is het nog een gevaarlijk. Meneer Zielknijper, scheelt er iets aan? Uh, oh, eh, uh, dit is niets. Hmm? Alleen een beetje, beetje slap en een beetje, uh, duizelig. Oh, bent u misschien bij die kernmedicus geweest? H. Pocus? Hoe weet jij dat ik bij die kwakzalver van ben geweest? Nou ja, dat geeft ook niet. Ik weet trouwens niet eens waarom ik het heb gedaan. Maar eigenlijk heb ik helemaal geen tijd voor die dingen. Ik moet nodig verder. De volgende patiënt zit al te wachten. Dag, heer Olly. Ja. Hoe gaat het met Joost? Uh, met Joost gaat het heel goed. Aardig dat je dat nou. vraagt. Hij is erg opgeknapt nadat hij gisteren een dokter heeft opgezocht. Hij zeurt niet meer dat ik hem vergeten heb, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Maar nu kan ik dat niet vergeten. En dat is heel vervelend. Mm. Het komt omdat Joost soms een beetje vreemd doet, mm -hmm. denk ik. Hij staat maar te staren in plaats van huishoudelijk bezig te zijn. Mm. Mm -hmm. Er is wat vreemds met dat vergeten. Denkt u niet dat het iets met dat drukwerk te maken kan hebben? Welk drukwerk? Waar heb je het nou over? Dat pamflet van die kwakzalver. Hè? Wilt u vergeten? Ga dan naar kernmedicus H. Pokus. Weet u nog wel? Niet helemaal. Oh. Ik ben sinds mijn reis een beetje vergeetachtig. Hm. Niet iets om ongerust over te zijn, hoor. Ik ben trouwens in behandeling bij dokter Zielknijper en die zei dat het best in orde komt. Ach, men heeft als alweer zoveel aan het hoofd. Dat kleinigheden wel eens in het vergeetboekje raken, als je begrijpt wat ik bedoel. Prettig dat ik u tref. U hebt nog steeds uw belastingaangifte niet ingestuurd, meneer Bommel. Nee. Ondanks herhaalde aanmaningen. Als die morgen niet in mijn bezit is, zal ik u ambtshalve moeten aanslaan en dat zal niet meevallen. Ja. Ik kwam toevallig langs en ik dacht, laat ik maar even waarschuwen. Wij ambtenaren zijn de Kwaadste niet? Nee, Dat ze... wordt wel eens over het hoofd gezien. Ja, ja, ja, die aangifte. Ik, ik was hem een beetje vergeten omdat ik zoveel aan het hoofd heb. En dan raken kleinigheden, nou ja, ik bedoel zo'n aangifte. Ja. D -d -d die ontschiet me wel eens. Maar ik zal ervoor zorgen. Het komt in orde. Kijk, ik leg een uh, knoop in mijn zakdoek. Vergeten is een lelijke eigenschap, meneer Poes. Mm -hmm. Waar zou het heen moeten wanneer de overheid zoiets deed? Alles hoort ordelijk vast te liggen en op tijd behandeld te worden. Anders wordt het een jamboel. Mm -hmm. Goed, meneer Var. En? Hoe zit het? Wat bedoelt u met hoe het zit? Mijn mesthoop. Hoe zit het daarmee? In juli ben ik bij u geweest. In september heb ik geschreven... In oktober heb ik opgebeld. In november heb ik... Mesthoop, er staat me zoiets voor de geest. Maar u begrijpt, er gaat me zoveel door de handen. Mijn mesthoop niet? Niet eens antwoord op mijn brieven. Zeker vergeten, hè? Niets wordt vergeten, meneer Var. Maar deze zaak ligt momenteel bij het gemeentebestuur en wacht op behandeling. U moet bij de burgemeester zijn. De burgemeester? Hoe kom ik daar? Um, ik ga wel even met u mee. Uw ambtenaar zei dat ik hier moet zijn. En nou zou ik wel eens willen weten hoe het met mijn compost staat. Twaalf brieven heb ik geschreven. Nooit antwoord gehad. Drie keer opgebeld. Zaak is in behandeling, zeggen ze. En nu hebben ze er plastic op gegooid. De beste mesthoop uit de omtrek. Vijf jaren oud. Die laat ik niet verzuren. Nee, nee, uiteraard. Uh, wat kan ik voor u doen? Doe wat je beloofd hebt toen je hier je baantje kreeg. Als een vader zou je voor ons zorgen, zei je. En wat doe je? Vuilnis storten op mijn mest. Schadevergoeding zou ik krijgen, zei de beambte. Een nieuwe afwatering heeft hij beloofd. Subsidie voor mijn bieten. En waar is dat allemaal, meneer de burgemeester? Het uh, is een studie bij de betreffende commissie. Uh, ik weet daar niets van. U begrijpt, uh, ik heb meer aan mijn hoofd. Ik zal het laten uitzoeken, waarde heer. Laat een uitzoeken, laat een uitzoeken. Ja, en kom. ondertussen gaat de beste mesthoop naar de verzuring. Je had beloofd dat je eruit. Dat... Oh, Vuil mest en afwatering als afsluiting van mijn spreker. Het is werkelijk te veel. Als ik aan alles zou denken, zou ik nooit meer kunnen slapen. En mijn positie moet men kunnen vergeten. Maar dat doet u toch? Ik wil wedden dat u daarvoor naar dokter Pokus gaat. Hier ligt dat drukwerkje van hem. Wat doe jij hier, brutale slungel? Blijf van mijn stukken af, slungel. Ja. Geheime stukken. Maar mak dat je wegkomt. Daaruit. Tom Poes verliet het stadhuis. Maar buiten bleef hij staan. Hij wilde weten of zijn vermoedens juist waren. Lang hoefde hij niet te wachten... want al gauw verscheen de burgemeester op het bordes. Hij keek even schichtig om zich heen en repte zich in de richting van de oude buurt. Ik ga achter hem aan. De heer Dikkerdak sloeg een stille steeg in... en daalde doelbewust af naar een bouwvallig pand... waar hij zonder aan te bellen naar binnen ging. Tom Poes volgde hem op een afstand. Maar bij de stoep bleef hij staan. Hm. Monseigneur H. Pocus, kernmedicus. Net wat ik al dacht. Ik voelde niets voor om daar alleen naar binnen te gaan. Het lijkt me verstandiger om hulp bij de hand te hebben... Heer Bommel? Nee, beter niet. De politie? Nee, daar is geen reden voor. De pers? Dat is het beste. Pocus? Die vergeet Medicus? Daar heb ik van gehoord. Er heeft ook een advertentie van hem in de krant gestaan. Een gewone kwakzalver, denk ik. Maar ik ken een paar lieden die er naartoe zijn gegaan en ze kwamen er suf vandaan. En ze hadden vergeten wat ze vergeten wilden. Het is geen zuivere koffie. Daar zit iets achter. Misschien zit er zelfs iets in. Een cursiefje of zo. Je kent dat. Ik ga met je mee. Hier is het. Monseigneur H. Pokes, kernmedicus. En daar heb je de burgemeester. Als je me nou... Even noteren. Werd de heer Dikkerdok waargenomen. Verliet pand met woggelende stap. Glazige oogopslag maakt een vergeetachtige indruk. Dit is gekker dan ik dacht. Dat soort vergeten zal de lezers interesseren. Dat is meer dan een cursiefje. Kom mee. We gaan eens binnenkijken. Aan het einde van deze gang moeten we zijn. Daar hangt een briefje. Binnen zonder kloppen als de deur niet gesloten is, staat erop. Zie je wel? Een arme boel. Je zou niet zeggen dat de zaken zo goed gaan. Kom vol vertrouwen nader. Ik zal u in uw kommer bijstaan. Wees niet bang. Ik kan u vergetelheid geven. Heb geen angst. Ik ken de wereld. En ik heb vol mededogen vastgesteld... ...dat iedereen last heeft van drukkende herinneringen. Die maken het leven tot een plaag. En daarom moet men er vanaf. Ik zeg, daar moet men vanaf. En ik kan daarvoor zorgen. Wat willen de heren vergeten? Niks, hoor. Ik kom voor de Rommeldamse Courant. Die kent u wel. De krant! En ik wil een aardig stukje schrijven over uw praktijk... Hoe gaat dat vergeten in zijn werk, dokter? Dat zullen de lezers interessant vinden. Maak dat je wegkomt! Hang, hang, hang. Ik zeg: ga weg, jullie! Nieuwsgierigheid. Ik haat het! Het is gevaarlijk! Dit is een geval voor Ogeltars. Een vreemde baas, die dokter Pocus. En die heeft iets te verbergen. Er moet een goed stukje in hem zitten. Maar het zal niet meevallen het eruit te krijgen. Hij lijkt op iemand die ik van vroeger ken. En die deugde niet. Hier zit niet alleen een goed stukje in. Er zit ook iets achter. Die zogenaamde dokter is gevaarlijk. Ik zoek het wel uit. Verder kwam hij niet, want op dat moment werd zijn hoedje over de oren geslagen... Au! ...door een slungelige <laughs> figuur die hun achterop kwam. Het is te begrijpen dat de verslaggever danig verrast was... Zijn voeten schoten onder hem uit en hij kwam zittend op de straatstenen terecht... waar hij driftig aan zijn hoofddeksel begon te rukken. Wat is dat voor een misselijke streek? Heb je niks beters te doen op jouw leeftijd? Wat ben jij voor iemand? Oh, jongen, jongen, jongen. oh God, ben ik. Wat zullen we nou beleven? Ik zou jou eens even... Argus trok zich de hoed uit de ogen en schoot overeind. Zijn vak had hem geleerd bij een aanval harder terug te slaan... en hij sprong dan ook spontaan op zijn belager af... en gaf hem een driftige tik op de kors. De ander verweerde zich niet. Ah, die is voor jou. Hij keek met een flauwe glimlach naar de uitzinnige verslaggever en viel nog op de stenen. Daar bleef hij roerloos liggen, terwijl zijn hoofd over de grond rolde en een eindje verder tot rust kwam. Zo oh, so, bedoelde so ik het niet. Ik, ik wist niet hoe sterk ik was. Wat heb ik gedaan? Het hoofd richtte zich een eindje op en keek hem hatend aan. Wat heb ik nou op me geweten? Wat nu te doen? Zo heb ik het niet bedoeld. Oh, ja, ja, zeker wel. Nee, niet weglopen, Argus. We moeten een dokter waarschuwen. Maar de journalist luisterde niet naar deze verstandige woorden en verdween bij een volgende straathoek uit het gezicht. Tom Poes haalde zijn schouders op en keerde terug naar de plek waar de onthoofde ogeltors lag. Tot zijn verbazing was er echter geen spoor meer van de ongelukkige te bekennen. En ook de omringende stegen en sloppen waren geheel verlaten. Hmm. Misschien is hij een huis binnengedragen. Of een agent heeft hem gevonden. Hmm. Een lelijk geval. De politie zal er wel meer van willen weten. En voor Argus is het niet zo best dat hij gevlucht is. Hij had het beter kunnen aangeven als een ongeluk. Wat heb ik gedaan? Het is gruwelijk. Dat gezicht zal ik nooit meer kwijtraken. Dat losse hoofd, dat moordenaar riep, zal me altijd bijblijven. Wat moet ik doen, als ik hem maar vergeten kon? Vergeten? <lacht> ik wist wel dat je weer zou komen, meneertje. Er zijn nu eenmaal dingen die men vergeten moet. Anders kan men niet rustig verder leven. Ga daar maar zitten. En schrijf op wat je vergeten wilt. In het boekje dat daar op tafel ligt. Zie je wel? Dan komt alles terecht. Want dat is het vergeetboekje. Ik zeg, het vergeetboekje. Het hoofd viel van de tors. Dat losse hoofd. Dat moordenaar riep. Vergeten. Juist, ja. Het hoofd viel van de tors. Hele naar. Is dat alles? Kom, zo'n ongelukje kan iedereen overkomen. Maar heb je als verslaggever niet meer dingen die je liever zou vergeten? Heb je de vorige week niet een verkeerd berichtje in je krant geplaatst? Een valse beschuldiging. Denk even rustig na en schrijf alles op. We zijn nu toch bezig, nietwaar? Ontlast je maar. Vergeten. Oh ja, en nog dit. Vergeten dat ik ooit. Ik wil vergeten. Toen Argus ten slotte met een zucht zijn pen weglegde, nam de oude heer Hokus het boekje op en strooide uit een kokertje een fijn soort zand over de geschreven tekst. Zand erover. Nu is het weg, zie je wel? Nu kun je weer rustig slapen. Ik zeg, het is weg. Tom Poes had zich piekerend naar huis begeven. En toen hij Bommelstein passeerde, zag hij daar heer Bommel staan. Hij ging de tuin binnen om zijn hart te luchten. Er is iets vreemds gebeurd. Argus heeft iemand zo'n klap gegeven dat zijn hoofd eraf viel. Dat zal wel pijn hebben gedaan. Maar ik vraag me af waarvoor deze knoop in mijn zakdoek is. Ik moet iets onthouden. Wat? De belastingaangifte voor doorknoper. Och. Maar dat van dat hoofd, begrijp ik niet. Het is niet gewoon dat het zo los zat. Nee, heel lastig. Ah. Dorknopen, Die was ik helemaal vergeten. Vervelend, hoor, die vergeetachtigheid. Gaat u soms naar de vergeetdokter van dat drukwerk? Die haarpokus? Nooit van gehoord. Ik ga wel naar een dokter, een zekere zielknijper. Maar daar heb ik geen baat bij. Toen ik er vanmorgen was, was hij helemaal vergeten wat ik hem de vorige keer verteld heb. Daar ga ik niet meer naartoe, want als ik ergens een hekel heb, dan is het aan vergeten. Kom hier naar binnen, jonge vriend. Dan gaan we meteen die belastingpapieren in orde maken. Dat soort dingen raakt maar al te gemakkelijk in het vergeetboekje. Mm -hmm. huh. Uw hele bureau ligt vol onbeantwoorde post. Ik uh, kom er niet altijd toe om een correspondentie af te handelen. En die uh, stapelt zich dan op, zie je. Mm -hmm. Maar uh, nu eerst even die belastingaangifte zoeken. Uh, wat is dit? verjaardag van Doddeltje niet vergeten. Uitnodiging om donderdag te komen eten. Dat was gisteren. Hier heb ik uw aangiftebiljet al. En dat is toevallig. Hier ligt ook dat drukwerk van die vergeetdokter. Kijk maar. Laat maar. Ik heb de verjaardag van mevrouw Doddel vergeten. Ik ongelukkige. Hoe kan ik dat ooit goedmaken? Laat me alleen, jonge vriend. Ik ben kap. Pot. Omdat hij begreep dat er nu niets meer zou komen van een bespreking over het afgevallen hoofd... liet Tom Poes heer Olly alleen in zijn smart... en liep de weg op die naar het huisje van Anne-Marie Doddel leidde. Wat, wat is er? Wat, wat, wat wil je? Ik, ik wilde u nog even feliciteren met uw verjaardag. En u moet maar niet boos zijn op heer Bommel. Hij heeft wel eens last van vergeetachtigheid en hij heeft... Hij heeft mij vergeten. Ik wil niets meer over hem horen. Ik haat hem! Ik, ik wil hem vergeten. Helemaal vergeten. Juffrouw Doddel liep woedend weg. En Tom Poes zag dat ze in haar opwinding een stuk papier liet vallen. Dat is het drukwerk van Pokus. Het is haar ernst. Ze wil naar die vergeetdokter gaan. Ik kan beter heer Olly waarschuwen. Gelukkig, daar komt hij net aan. Wacht even. Waar gaat u naartoe? Nou mevrouw Doddle, ik, hm. ik ga een geschenk kopen bedoel ik. Huh? En een ruiker dacht ik zo en dan ga ik mijn excuses aanbieden. Hm. Dat is het minste wat ik als heer kan doen. Zeg nu zelf. Na, ik ben bang dat het al niet meer kan. Huh? Ze is woedend. En, en ze is naar die pokus gegaan om u te vergeten. Huh? Mij vergeten? Hm. Huh? Wie is pokus? Die vergeet dokter van het drukwerk. Oh. En die kent zijn vak. Hm. Ik, ik denk dat ze de bus van half vijf wil halen. Als het maar niet te laat is, er moet zo gauw mogelijk een einde gemaakt worden aan de praktijken van die kernmedicus. Maar wow. hoe? Hmm. Ik zal toch maar de politie opbellen. Ten slotte is kwakzalverij nog altijd verboden. Dank je wel, Tom Poes. Ik heb het genoteerd. Het gaat over die kwakzalver in de haak tegen zekere Pocus. Daar heb ik al meer over gehoord. Wat weten we van hem, snuf? Uh, uh, ik, ik, ik heb hem al een poosje in de gaten. Uh, hij heeft een rare praktijk. Daar zit iets achter, al, al weet ik nog niet wat. Ik heb kloppers er al eens voor een onderzoek op afgestuurd. En, en sindsdien doet hij vreemd. Ja. Mm. Met wonderdokters moet je uitkijken. Ja, ja. Als je niet stevig in je schoenen staat, word je ingepalmd. Mm -hmm. Het lijkt me het beste dat ik er zelf op af ga. Oké. Okay. Geef me dat drukwerkje van hem maar mee. Daar komt de politie aan. Zie ik in mijn kristallenbol. Hij straalt overbelicht. Oh, het is een hoge met veel strepen. Ik zal Ogeltorst erop afsturen. Die heeft tot nu toe goed gewerkt. De methode is een beetje ruw... maar men kan een arme oude kernmedicus niet kwalijk nemen... dat die klantjes die, die probeert te krijgen. Commissaris Bas reek naar de oude buurt... en toen hij een nauw straatje instuurde... bekeek hij het pamflet dat Snuf hem had meegegeven. Haakstegen, ja. Dat is hier rechtsom en dan die trap af. Ik zal ergens moeten parkeren. Op dat moment werd hij een voetganger voor zijn bumper gewaar. En hoewel hij zo hard rende dat hij onmiddellijk stil stond... scheen de stakker toch geraakt te zijn. Hij viel tenminste achterover. En toen de politiechef zich vol ontzetting uit zijn voertuig boog... zag hij het hoofd van de ongelukkige een eindje verder rollen om daar te blijven liggen. Dat, dat kan niet. Ik heb hem niet geraakt. N niet zo. Dit kan niet gebeurd zijn. Oh, dit is het einde van mijn vlekkeloze loopbaan. Maar er zijn geen getuigen. Als ik nu maak dat ik wegkom... Dat... Maar wat ik doe is strafbaar. Wegrijden na een verkeersongeval is kwalijk. Ik zou mezelf een lelijke drukker geven. Er waren geen getuigen, dat niet. Maar... Maar ik zelf was er. Nu moet ik mezelf gaan opschrijven, want vergeten kan ik het nooit. Hm. Waar ben ik? Is, is dit niet de haaksteeg? Maar hier moest ik immers zijn. Monseigneur H. Pokus, kernmedicus. Op hetzelfde moment klom juffrouw Doddel in de autobus die hij naar de stad zou rijden. Heer Bommel had haar in zijn oude schicht bijna ingehaald... maar ze was zo vast besloten om hem te vergeten dat ze op nog omkeek. Een retourtje, Rommeldam, alsjeblieft. Het autobusje zette zich meteen weer in beweging... en reed schommelend de landweg af. Maar heer Olly was vastbesloten zijn vergeetachtigheid goed te maken... en daarom raasde hij achter het voertuig aan om het in te halen. En makkelijk was dat niet. De weg was smal en kronkelend... En op de noodbrug over de rommel lagen de planken los. Het is dan ook geen wonder dat de agent Raas de hand opstak toen hij de oude schiet zag naartoe. U hebt zeker haast. En waar moet u zo vlucht naartoe? Laat me door. Ik moet die bus tegenhouden omdat er een dame in zit die iets wil gaan vergeten. Dat is heel vreselijk voor een heer van mijn stand. Zodat ik haar moet tegenhouden om alles recht te zetten als u begrijpt wat ik bedoel. Ja. Juist. Uh, wilt u even in dit ballonnetje blazen, meneer? B ik heb geen tijd. Meneer? Begrijpt u dan niet dat ik haar moet inhalen voordat ze me inhalen vergeet? Inhalen is hier verboden. Zodoende kunt ja. u beter even dit ballonnetje opblazen. Ja. Ik ben erg benieuwd naar de kleur. Ja, en dan lange. Dit oponthoud deed heer Bommel heel wat tijd verliezen. En toen hij eindelijk Doddeltje weer in het oog kreeg... verdween ze juist in een steeg waar het verboden was voor verkeer. Wacht even, mevrouw Doddel, ik moet u spreken. Over dat vergeten, bedoel ik. Ik ben opgehouden wegens een bekeuring die niet doorging... omdat het ballonnetje geen kleur kreeg. W wacht even, luister toch naar me. Maar zijn buurvrouw stapte zonder om te kijken het bouwvallige pand binnen... waar dokter Pocus zijn praktijk uitoefende. Prettig vond ze het er niet... Want het was er kaal en donker. En misschien zou ze toch nog teruggegaan zijn. wanneer de deur niet voor haar geopend werd. om doorgang te verlenen aan commissaris Bas. Gaat u maar naar binnen, ik ben klaar. Dank u wel. Heer Bas, wat doet u hier? Loopt u ook bij de dokter? Ik. Uh, ik moest hier even zijn. Net als jij. Ja, ja, ja. Soms moet men wel eens iets vergeten. Vergeet dat je me hier gezien hebt, Bommel? We zijn tenslotte lid van dezelfde club, niet? We hebben allebei wel eens iets dat we vergeten moeten... al ben ik nu al vergeten wat het was. Als jij vergeet dat je me hier gezien hebt... dan zal ik vergeten dat ik jou gezien heb. Maar ik wil juist niet vergeten. Vergeten geeft alleen maar narigheid. Nou, Daarom moet ik mevrouw Doddel tegenhouden voordat ze iets ergens doet. Uh, het is niet mooi van je dat je niet vergeten wilt, Tommel. Als je maar weet dat ik je hier alleen maar voor een onderzoek kwam. Begrepen? Ah, oh, mevrouw Toddel, hm? prettig dat ik u net tref. Ik moet u even spreken, bedoel ik, over uh, dat vergeten en zo... Kijk, ik was uw verjaardag natuurlijk niet echt vergeten... want ik had het op een papiertje geschreven dat ik even had weggelegd... zodat het door mijn hoofd is gegaan. Dat is erg vervelend. Het spijt me echt als u begrijpt wat ik bedoel. Het, het zal niet weer gebeuren. Nou, mag ik even passeren? Maar, maar wacht toch even. Ik begrijp dat het erg vervelend voor u was... om te zitten wachten met een verpieterde maaltijd. Nou. U, u was boos. Dat kan ik heel fijn aanvoelen. Maar als ik u nu eens uitnodig voor een gezellig eten samen in de gebraden haan, bijvoorbeeld. En als ik... Schabber, mees, uh, ik ken u niet, meneer. En als u me nog langer lastig valt, dan roep ik de politie. Ze is me echt vergeten. Ze deed niet alsof, het was echt. Hoe, hoe, hoe kan dat? Die dokter Pocus is gevaarlijk. En wat deed Bas daar? Waarom wilde hij dat ik hem zou vergeten? Het leek wel alsof hij zich schaamde dat ik hem daar zag. Daar is Azel. Daar was een klant die weer eens weggelopen. Hij volgde mijn cliënten en dat is gevaarlijk. Dat geeft praatjes en chantage. Ik moet hem hier hebben voor een grondige behandeling. Ik zeg, ik moet hem hier hebben. Horen jullie dat, uh, okel en tors? Uh, uh, oh, moet dat nou zo? Is dit nou leven? Oh, het is niet mooi. Minder stoten van de kop... ...maar altijd patsen op de stenen. Ja. Hoor ik dat ik uh, uh, Pas wij, op! Wij, uh. Wie mort krijgt geen eten. Gewerkt moet er worden. Ik zeg, jullie moeten aan het werk. Luister goed. In een gezellig hoekje van de kleine club... ...zaten de burgemeester en de marquise de Kantecler de krant te lezen... Gelukkig. Ik ben blij dat ik iemand tref waar ik eens ernstig mee kan praten. Het gaat om een zekere dokter Pokers... die een gevaarlijke praktijk uitoefent door te laten vergeten... als u begrijpt wat ik bedoel. Ik heb daar zelfs commissaris Bas ontmoet... toen ik er was om een dame te redden. Wacht, bleu. Wat bedoelt ge, Amisse? Daar moet een eind aan komen... Waar moet het heen wanneer iedereen zomaar een stuk uit zijn geheugen kan laten knippen? Oh, je moet dat niet te zwart zien, Bobbel. Nee. Je kan dat beter vergeten. Er zijn nu eenmaal dingen die beter in het vergeetboekje kunnen. Anders zou we niet kunnen slapen. Wat jij? Tja. vergeten is soms nodig tussen heren onder elkaar. En wij horen toch tot dezelfde club, ja. famisse. Dat mocht ge niet vergeten. Vergeten is heel belangrijk wanneer men in betere kringen verkeert. Zo je dient dat goed in het oog te houden, Amis. Par exemple. Ja, maar... Ik overweeg een tuinfeestje voor notabelen en andere voorname ingezetenen. En wanneer je nu alles vergeet over dat vergeten... ...zal ik u wellicht een uitnodiging sturen. Adieu, uh, Bobbel. Mm -mm. Maar wat bedoelen ze toch? Begrijpen ze dan niet dat vergeten een misstand is... waardoor ik een hoogstaande dame in het ongeluk heb gestort... zodat ze mij vergeten is? Vergeetachtigheid is vreselijk. En als heer van stand voel ik heel fijn aan... dat ik het moet bestrijden, wat ze ook zeggen. Zo tobbend stuurde hij zijn voertuig voort... zonder aandacht te schenken aan de ontluikende lente. En ook had hij niet in de gaten dat terzijde van de weg een eigenaardige vreemdeling nader draafde. Hij bestond uit de heren Ogel en Tors... die zich op elkaar hadden geplaatst... en van plan waren om opnieuw een namaakaanrijding te veroorzaken. Maar heer Bommel was te zeer bezig met zijn diepe gedachten om hem op te merken. Ook toen de vreemde figuur bij zijn voorwielen achterover tuimelde en uit elkaar viel... reed hij pijnzend verder... En omdat het pad heuvel afwaarts ging, verdween hij met toenemende snelheid in de avondschemering. Het weggerolde hoofd van Ogeltors keek hem verontwaardigd na. Patsen op de bodem. En hij heeft het niet eens gezien. Eén ding begin ik in te zien. Ik begrijp nu waarom Tom Poes steeds zo zeurde over die vergeetdokter met zijn drukwerken. Hij had in de gaten dat de schurk echt kan laten vergeten... Dat kan niet zelfs erg goed. Dat heb ik aan Dotteltje gezien. Uh, mevrouw Dottel, bedoel ik. Oh, hoe vreselijk is dit alles. Hoe kan ik het nu ooit weer goedmaken? Die pokers is een gevaar voor de samenleving. Het begon al donker te worden toen heer Bommel thuis kwam. Maar er brandde geen licht in de hal. En er klonk geen geluid uit de keuken, zodat de stilte hem benauwde. Waar is Joost? Zou hij het eten vergeten hebben? Natuurlijk, Joost is ook bij die vergeetdokter geweest. En wie weet wat hij allemaal vergeten is. De trouwe bediende dacht echter wel degelijk aan de maaltijd. Hij had een peperbiefstuk bereid en daarop had hij zich naar de torenkamer begeven... waar hij lege flessen met mooie etiketten bewaarde. Die placht hij te vullen met een eenvoudig landwijntje... wanneer hij een hartige schotel opdiende... Maar deze avond stond hij voor het rek en liet besluiteloos zijn blikken over het belegen glaswerk dwalen. Ik heb een leuk flesje Ulgarijnse foussel van de heer Grootgut gekregen. Als ik dat overgiet in deze Chateau des Pans zal het heer Olivier zeker smaken. Joost. Maar ik weet het niet, het is een betreurenswaardige gewoonte die mij soms op het geweten slaat. Joost. Ik wilde dat ik het kon vergeten. Waar ben je? Honger! Ulgarijnse voezel? Wat betekent dat, Joost? Een oosterswijntje met uw... Met u, uh, u goedvinden. Uh, dezelfde die u zo lekker vond toen het in een um, fles met een Bordeaux-etiket zat. Ik uh, Ben je um, Ik dacht, als u mij toestaat... Um, ik, ik wilde... Um, het is mooi... Wordt mij dan niets bespaard? Is het niet genoeg dat ik de hoogstaande dame die mijn hoofd vulde, vergeten heb, zodat ze mij vergeten is en de zorgen mij op het gemoed geslagen zijn? En als ik dan een kleine vertroosting zoek in een geurig bouquet vol aftronk, vind ik voedsel. Zeer ja, betreurenswaardig. Ik hoop dat u het zult willen vergeven, heer Olivier. Ja. Ach, het drukte al lang op mijn gebeten en ik, ik wilde wel dat ik het vergeten kon maar Laat het niet Nee, En praat me niet over vergeten. Dan praten we er niet meer over. De volgende morgen was de lucht betrokken en een malse lentebui daalde op de ontwakende natuur. Heer Bommel voelde dat dit het soort weer was dat bij zijn neerslachtige stemming paste. En gewapend met een regenscherm begaf hij zich door de dreven al spoedig had hij geen droge draad meer aan het lijf... maar hij was zozeer in sombere geteinzen verdiept... dat hij voortwandelde totdat de stad in zicht kwam. Hij dacht er net over terug te keren... toen hij zijn buurvrouw door de Oosterpoort zag komen... en zijn gelaat klaarde op. U zult nat worden. Hm? Het is nog een heel eind naar de bushalte. Mag ik u mijn paraplu aanbieden? Bent u het alweer? Ja. Ik heb u toch gisteren al gezegd dat ik niet van uw praatjes gediend ben... Laat me met rust, meneer. Op deze manier heeft het leven geen waarde meer. Het enige wat mij overblijft is naar een vreemd land te gaan waar ik zal kunnen vergeten. Oh, en daar is de heer Dorknoper tot overmaat van mijn ramspoed. Ik had u de tijd gegeven tot vanmorgen. Maar in mijn post heb ik geen belastingaangifte van uw hand gevonden, meneer Bommel. Dat zal u een ambtshalve aanslag kosten volgens ja. artikel 379bis. Ik heb u gewaarschuwd. O, oh, vergeten. Oh, het is allemaal heel vreselijk. Ik denk nergens meer aan door een verschrikkelijke misstand. Waarvan een gewetenloze dokter de schuld is. Een zekere Pocus. Waarom doet de overheid daar niets aan? Waarom gaat u die niet aanslaan? Weet u wel dat iedereen naar die schurk toe gaat? Tom Poes had zich verborgen in een pakhuis... tegenover de praktijk van de kernmedicus Pokus... en telde de patiënten die er naar binnen gingen. Hm, hij heeft heel wat klanten. Daar gaat Joost. Hij is de dertiende al. De politie heeft dus niets gedaan. Hmm? Ik ben bang dat ook juffrouw Doddel behandeld is. Nadat Joost aan de beurt geweest was, begaf dokter Poken zich naar een vertrekje aan het eind van de zaal. Hij liep voorzichtig, want hij droeg het vergeetboekje voor zich uit. En hij wilde geen korreltje verliezen van het zand dat hij eroverheen gestrooid had. Vervalsen van wijn. Het is niet veel, maar veel kleintjes maken één grote. Uh, uh, uh, uh, uh. Zo mummelend opende hij een van de buideltjes die op een plank stonden... en hield het boekje erboven, zodat de zandkorrels er ritselend ingleden. Daarna bond hij het koord er weer om en zette het liefdevol terug bij de anderen. Een mooie verzameling. Hier is een groot deel van het zwart uit deze stad opgetast. Maar ik mis nog een paar mooie gevallen. Ogeltors heeft het gisteren verbroddeld met bommel... En dat is droevig voor een arme, oude man. Maar daar is een nieuwe klant. Een hooggeplaatste klerk nog wel. Die had ik nog niet. Kom vol vertrouwen nader, meneertje. Zeg maar wat je vergeten wilt. Er is hier nogal wat vertimmerd. Zonder vergunning. Dit pand is gemeente-eigendom... en bovendien onbewoonbaar verklaard... En nu stel ik vast dat het wederrechtelijk is betrokken en verbouwd. Gekraakt, zou ik willen zeggen. Het is goed dat ik attent op u gemaakt werd, want dit gaat niet. Bij Zazel, is dat het wat je vergeten wilt? De overheid vergeet niet. Alles wordt opgeschreven en daardoor gaat er niets verloren. Ik heb hier een onthoudboekje, als ik een grapje mag maken. En ik zie dat u een praktijk uitoefent zonder ingeschreven te zijn. Wat erger is... U hebt uw inkomen niet opgegeven. Ik verricht mijn zegenrijk werk gratis. Je ziet er overspannen uit, meneertje. Weet je zeker dat je niets vergeten wilt? Heel zeker. Dit pand moet ontruimd worden voor de vijfde. Dan zal ik de overtreding oogluikend laten gaan. Goedemiddag. Het is treurig wat men een bejaarde aandoet... Maar aan de andere kant, mijn zand is haast op en de tijd is bijna rijp. Alleen het geval Bommel moet ik nog afhandelen. Dus gaat Ogeltors vanmorgen weer met hem bezig. Diezelfde ochtend zat dokter aan de sielknijper wat meer slachtig in zijn agenda te bladeren. Die zogenaamde kernmedicus heeft me wel veel rustiger gemaakt. Te rustig, vrees ik. Mijn geheugen begint te lijden en mijn patiënten staan me maar vaag voor de geest. Zo verloopt mijn praktijk. Ik zie hier dat cliënt Bommel gisteren niet is geweest. En ook vanmorgen heb ik hem niet gezien. En omdat ik niet meer weet waarvoor hij in behandeling was... kan ik maar beter eens gaan kijken. Met deze gedachte beklom hij zijn rijwiel en reed de stad uit. Op weg naar Bommelstein. Heer Olly was echter niet thuis... Hij kon de afwijzende houding van Doddeltje niet uit zijn gedachten krijgen... zodat hij nergens rust kon vinden. En nu wandelde hij in droefgepijns over de weg. Ze kent me niet meer... zodat ze niet weet dat ik een heer ben met een heel diep gevoelsleven. En het is vreselijk voor iemand van mijn stand... om zo behandeld te worden door een dame naar wie zijn hart uitgaat. Er moet iets aan gedaan worden, bedoel ik... Maar wat? Oh, daar komt hij aan. aan. Nou, nou goed, goed stoten en pitsen. Allemaal geen eten. Toen heer Bommel de oude eik passeerde, draafde er plotseling een vreemd gevormde gestalte op hem af. En voordat hij had kunnen uitwijken, bonkte hij met grote kracht tegen hem aan. Beide wandelaars verloren het evenwicht en heer Olly kwam in zittende houding op het mos terecht. Terwijl hij door de schok zijn pijp verloor. De vreemdeling sloeg voorover, maar voor hem waren de gevolgen ernstiger. Zijn hoofd maakte zich los van de romp en rolde weg, om een eindje verder te blijven liggen. We hebben jullie je pijn gedaan oh, oh, oh. voor het aan beter uitkijken hoor? Men kan altijd een heer tegenkomen die in zorgen verdiept is door zijn vergeetachtigheid. Die hoort er nu ook zo raar over de weg met al die lappen om het hoofd. Wat is dit? Een spelletje soms. Het is gevaarlijk om zo door het verkeer te lopen. Ik bedoel. Die kleding komt me erg onhandig voor. Ja, ja, Vooral wanneer ja. men op de schouders van iemand zit. Ja, zo ja, kan hij zijn goed. ogen toch niet gebruiken? Ja. Uh, nee. Dorst kan niet kijken. Nee. Heeft hij nooit nee. geleerd? Hm? Hij kan wel lopen. Ja. Oh. Ja. Maar ik niet. Nee, hij niet. Oh, dat is vervelend. Waarom kunt u niet lopen? Ja, nooit geleerd. Oh. Nee, nooit, maar als ik nee. op hem zit, dan oh. kan ik sturen. Ja, sturen dat ja. zei uh, dokter Pokus. Hoe oh, moet dat nou zo? Altijd pits op de grond in kop stoten. Wacht eens even. Zij u dokter Pocus? Ja. Ja. Kennen ja. jullie die? Ja. Waar komen jullie dan vandaan? Van de woonzanden. Woonzanden, ja. Wij krijgen eten als we schrikken laten. Om te laten vergeten. Is dat ja. nou leven? Vergeten is geen leven. Maar ik begrijp niet. Ik zocht u juist, want. Oh, u bent vanmorgen niet gekomen op mijn spreekuur. Nee. Ik vond u in mijn agenda en ik heb opgebeld dat ik niet meer kwam. Ik heb geen baat bij uw zielkundige behandeling, oh. als u begrijpt wat ik bedoel. Nou, nee, eigenlijk niet. U vergeet toch wat ik vertel en daardoor ben ik nog steeds vergeetachtig... zodat ik in zorgen gedompeld ben. Maar daar zitten een paar heren die moeten helpen vergeten... en het zodoende moeilijk hebben. De een wil niet kijken en de ander niet lopen. Dat is net iets voor u, dacht ik. Ja. Goedemorgen. Ja, het is tenslotte zijn vak... Als heer cijfert men zich maar al te gauw weg voor de zorgen van anderen. En dan is men nergens. Eens kijken, waar was ik gebleven? Nu weet ik het zeker, Olly. De halve stad is klant bij dokter Pocus. Dat heb ik zelf gezien, want ik heb de hele morgen tegenover zijn huis op de loer gezeten. Oh. Hij is nog gevaarlijker dan ik al dacht. N nog gevaarlijker? Mm -hmm. Hoezo? Door al die figuren die willen vergeten. En daar zijn heel wat ondernemers en dat soort lieden bij. Gisteren heb ik de politie opgebeld, maar ik ben bang dat zelfs die er loopt. Ja, het is wat te zeggen. Ik weet niet wat die zogenaamde dokter van plan is. Maar er zit iets achter en het is vast en zeker slecht. Daarom wordt de tijd dat wij iets gaan doen. Iets doen? Zou het? Ik bedoel, ik heb heel wat hoogstaande clubleden gesproken... en die zeggen dat een heer moet kunnen vergeten. Wat heel vreselijk is, omdat het mij veel leed heeft gebracht... Het kan mij niet schelen wat ze allemaal doen, bedoel ik. Een heer gaat toch altijd zijn eigen eenzame weg. Dat mevrouw Doddel er mijn gedachtenis heeft heen gebracht... is natuurlijk vreselijk, maar ik heb al een list bedacht. Zodat je me beter met rust kunt laten, jonge vriend. Intussen zat dokter Pocus gespannen in zijn glazen bol te staren. Maar daarin kon hij ogeltors niet vinden... Dat verontrustte hem natuurlijk. Te ver weg misschien. Als het maar goed is gegaan. Ik zeg als het maar goed is gegaan... het is nodig dat ik Bommel hier binnenkort kan verwachten. Dat hij Ogel en Torst niet in zijn kristallen bol kon zien was geen wonder. Dokter Anders Sielknijper had de ongelukkige kereltjes meegenomen naar zijn kliniek... en was direct met de behandeling begonnen. Oh, moet dat nou zo? Is dit nou leven? Helemaal ontspannen. Praat vooral vrij uit, zodat we de zaak kunnen doorlichten. Eerst jij, Ogel. Waarom heb jij geen lopen geleerd? Er is niks te lopen. Nee. Zand en waaizand. Je loopt en je komt nergens. En oh, mooie, mooie voeten. Beter zitten blijven, ja. dan waait de wereld wel langs je heen. Ja, wa waait langs je heen. Maar hier is toch geen zand? Hier is alles ordelijk geregeld. Uh, hier waait de wereld niet langs ogen heen. Is nog herger? Ja, nog Alles zit ja. vast. Alles zit vast. Dat maakt moeie, moeie voeten. Maar kijken moeie hoeft niet voet. en daarom niet zo erg. Kijken is lelijk. Met stuiven ja, en wirrelen ja. en de wereld waait langs tors heen. Ja, waait, weg, waait loks. Ja. Een interessant geval. Ja. De attitude van deze cliënten is danig passief. Ik moet trachten goed bij hen over te komen, anders gaan we onherhoepelijk de mist in. Maar ik zie het wel zitten. Oh, fijn dokter. Commissaris Bas had zijn dagelijks rapport aan de burgemeester uitgebracht... En hij wilde juist vertrekken toen de magistraat hem staande hield. Ik heb Bommel gisteren in de kleine club gesproken. Hij vertelde me dat hij jou bij die vergeet kwakzalver Pocus had gezien. Pocus? Ja, ja, ja, ja die, die dokter. Daar uh, mm -hmm. daar was ik voor een onderzoek. Uh, onbevoegde uitoefening. Laat maar, Bas. Het geeft niet. Uh, we hebben allemaal wel eens uh, zorgen uh, die we ja. kwijt willen. Uh, ik ben daar ruim in, Bas. Ik heb er alle begrip voor. Maar het is vervelend dat Bommel erover loopt te kletsen. Ja. Hoe snoeren we in de mond? Uh. Ik heb Dirk al opdracht gegeven om zijn nummer in de stadscomputer eens goed na te groeien. Niks oh. is hinderlijker dan iemand die niet wil vergeten. Nog even over meneer Bommel, uh. burgemeester. Binnen? Die vergeet voortdurend zijn belastingaangifte. En daarom heb uh. ik hem hier ambtshalve aangeslagen volgens artikel 379 Bies. Dat zal hem leren. Wat zeg je? Is Bommel zo vergeten? Achter? Dan is er niks om ons druk over te maken. Maar u, u uh. zei zelf dat ik hem in het oog moest houden. En dat vergeten van hem is hoogst ongepast wanneer het om gemeentebelangen gaat. Daarom wilde ik hem streng aanpakken. Kom, kom, mijn beste. Iedereen vergeet wel eens wat, nietwaar? Men zou geen moed hebben verder te gaan wanneer men sommige dingen niet kon vergeten. Ja. Uh, ik zal wel eens met Bommel praten. Uh, pak hem nog maar niet aan. Dat is mooi geregeld. Als Bommel ook bij die vergeet, dokter loopt, is er geen gevaar. Wat jij? Ja, ja, ik hoorde u zo praten en het beviel me niet. U moet me ten goede houden. Wat tegen de wet is, is tegen de wet. Al ben ik het zelf. Die Pocus H is in overtreding en daarom is het mijn plicht hem op te schrijven. Anders kan ik beter met pensioen gaan. Nou, doe vooral niets overijlds, Bas. <middels> Toen er weer een nieuwe dag was aangebroken, plukte heer Bommel de mooiste voorjaarsbloemen uit zijn tuin. En nadat hij die tot een smaakvolle ruiker gerangschikt had, begaf hij zich naar zijn buurvrouw Annemarie Doddel. Ze is me dus echt helemaal vergeten. Goed, dan ga ik opnieuw kennis met haar maken. Dat is een list waar Tom Poes niet aan gedacht heeft. Goedemorgen, mevrouw. Ik ben uw buurman, Olivier B. Bommel, u weet wel. Of eigenlijk niet, als u begrijpt wat ik bedoel. En daarom dacht ik zo dat het aardig zou zijn om kennis te maken. Ik bedoel, mag ik u een boeketje aanbieden? Wat denkt u van een eenvoudige, toch voedzame maaltijd? In die geest, of uh, nou ja, zoiets. Uh, nu weet ik het. U bent die enger die mij al een paar keer lastig viel in de stad. Hoe durft u zomaar binnen te komen? Ga weg, meneer. Laat me met rust. Heer Olly keerde zich inzakkend om. En terwijl hij het tuinpad afliep, verlepte de bloemen in zijn hand. Hmm. Jammer dat hij geen heer is... Eigenlijk heeft hij een mooi gezicht en hij heeft zo'n flink postuur. Goedemorgen, heer Olly. Dag, jonge vriend. Ga je vliegen of hm? zo? Ach ja, voor de jeugd is het leven een spel. Maar je moest eens weten... Niks spel. Ik ga naar die pokus. Als u dan niet wilt helpen, ga ik er alleen op af. Die schurk ja. is bezig de hele stad te bederven. Want iedereen die naar hm. hem toe gaat, heeft iets te verbergen. Iedereen kan mij niet schelen. Maar als hier haat ik vergeten, omdat mevrouw Doddel door een vreselijk lot getroffen is. Ze is mij vergeten, bedoel ik. En mijn list heeft niet gewerkt. Zodat ik met je meega, om het kwaad te bestrijden. Ga zitten, Argus. De hoofdredacteur van de Rommeldamse Courant, de heer O. van Tmoeven. Wij moeten eens even praten. Ga zitten. Er is geen toe. Zoals u wilt. Dat doen vreemde geruchten eronder. Natuurlijk heb ik wel gehoord dat er tegenwoordig steeds meer belangrijke zaken in de doofpot gestopt worden. Allerlei vooraanstaande figuren doen daaraan mee. De overheid vergeet alles wat niet in haar kraam te pas komt. Blijkbaar gebeurt dat allemaal onder de invloed van een zogenaamde dokter die in werkelijkheid natuurlijk een buitenlandse agent is. Net iets voor jou, jongen. Probeer genoeg materiaal te verzamelen om de burgemeester te wippen. Nou, wat zeg je? Ik weet niet. Ik zie het niet zo zitten, meneer Fant. Kunt u niet een ander sturen? Ik... Uh, ik sta er niet... Uh, niet onbevangen tegenover. Zeker, ook meegedaan. Boter op het hoofd, hè, schoutje. Maar een verslaggever is niet belangrijk. Het gaat hier om grotere vogels. Je moet jezelf vergeten en het algemeen belang dienen argus. De pers brengt misstanden aan het daglicht. Ook ten koste van zichzelf. Vooruit aan het werk. Intussen waren heer Bommel en Tom Poes in de Haaksteeg aangekomen... en gingen het vervallen huis van dokter H. Pokes binnen. Kijk, als u nu door dat deurtje naar binnen gaat om ja. met die schurk te praten... ga ik kijken wat hier achter is. Ik heb een beetje tijd nodig en hij moet mij niet in de gaten krijgen. Daarom moet u hem goed bezighouden. Dat spreekt. Het bezighouden van zo'n uit stuit me tegen de borst, dat begrijp je. Maar ik wil zijn manier van werken Fijn bekijken. Als het niet goed schiks kan, uh, dan maar kwaad schiks. En ik reken erop. Dat je je best doet, jonge vriend. Waarom zie ik ogen en tors niet in mijn kristallenbol? Zijn ze soms weggelopen? Een arme oude man in de steek gelaten? Of moeilijkheden bij de behandeling van bommel? Uh, neem me niet kwalijk uh, dat ik stoor, maar ik wil iets vergeten en ik heb een drukwerkje gehad dat mij te denken heeft gegeven en uh, zodoende... Ah, daar ben je dus. Ik verwachtte je al. Zeker een lelijk ongeluk veroorzaakt, hè? Een arme stakker onder de voet gelopen, hè? Maar ik zal je helpen, meneertje. Kijk, hier heb ik het vergeetboekje. Schrijf daarin maar op wat je vergeten wilt. Dan komt alles in orde. Hoe kan dat? Dat zul je wel zien. Schrijf maar vol vertrouwen dat ongeluk op. Ik zeg, schrijf maar op. Maar ik weet helemaal geen ongeluk. Ik ben alleen maar erg vergeetachtig... en daarom wil ik het vergeten vergeten, als u begrijpt wat ik bedoel. Vergeten vergeten is onzin. Ik zeg, dat is onzin. Dat zou kortsluiting geven... Je houdt mij, ouwe man, toch niet voor de gek, meneertje? Nee, nee, nee. Kom. Ja? Schrijf dat ongeluk nu maar op. Dan komt de rest vanzelf. En als je klaar bent, strooien we er zand over. Dan is alles weg. Weg. En vergeten. Ah. Ik moet de grijzaard in een goede stemming houden... om hem niet achterdochtig te maken. Vooruit dan maar... Al zou ik niet weten welk ongeluk de schafuit bedoelt. Maar wat niet weet, wat niet deert. Hmm. Vreemd. Al die kasten staan vol zandzakjes. Zou dat iets te maken hebben met het zand... dat Pocus over het vergeetboekje wil strooien? Dan zitten dus alle dingen die vergeten zijn... in die buideltjes. Zakjes vol herinneringen. Hmm. Dat is niet zo best. Uh, uh, uh, ik ben klaar. Ik moet een ongeluk vergeten, al zou ik niet weten welk. Ja. Wat is dat voor onzin? Is dat alles? Ja. Bij Zazel? Kom je mij soms zo gek houden? Nee. Oh nee, ik kom hier om een einde aan de misstanden te maken... Ik moet u bezighouden, bedoel ik. Uh, het gaat me om het zand van mevrouw Doddle, waar ik mijn in Mijn zinnersbol waarschuwt me. Gevaar! Indringers op mijn balken! Spionnen onder mijn dak! De tijd is rijp! Maar het uur heeft toch niet geslagen? Het is alleen Tom Poesma. Die heeft hier rondgekeken, terwijl ik... Stil! Ja. Uh, sta stil! Ja, ja. Heel stil! Je kan niet meer bewegen. Zo sprekende bewoog hij zijn knokige vingers op een akelige manier voor de ogen van de verschrikte heer. En het is dan ook geen wonder dat hij zich geheel voelde verstijven. Toevallig dat ik u net hier tref, commissaris. Ik ben bezig om materiaal te verzamelen over deze zaak. Voor een stukje in de krant, u weet wel. Wat komt u hier bij Pokus doen? Dat gaat je niets aan. Kijk, dat zal de lezers interesseren. Commissaris van politie gaat zaken in doofpot stoppen bij buitenlandse agent. U kent dat. Niks doofpot. Ik weet er alles van. Dat merkt u wel. Zo is de politie hier niet. Wie zit er nog meer in het complot? Ik ga deze kwakzalver opschrijven. Het is een gevaar voor de stad. En ik zal een einde aan zijn praktijk maken, al zou het mijn baantje kosten. Als je me nou... Vlug! De huh? heer Olli is in gevaar. En doe een inval, commissaris! Uh, daar ben ik hier juist voor gekomen. Uh... Doe open, in naam der wet. Pocus bewaart alles wat vergeten is. Het zit in zakjes waar kaartjes aan hangen. En ik weet waar ze zijn. Kaartjes Als u die hebt, kunnen er heel wat verborgen dingen worden uitgezocht. Doe open, in naam der wet. Interessant voor de lezers. Er zullen koppen rollen. Ook de mijne, weet ik. Wet. Dit is de grootste zaak die ik ooit beschreven heb. En ook de laatste. Ach ja, het belang van de pers gaat boven het mijnen. Mm. Intussen had Bullebas zijn geduld verloren. Hij nam een aanloop op de deur open te rammen. Maar hoewel die tamelijk vermond was en altijd op een kier gestaan had... week hij nu geen duimbreed onder het geweld. Het gedreun drong natuurlijk ook naar binnen door. Doch het is de vraag of heer Bommel er iets van hoorde. Hij stond verstijfd bij een pilaar en staarde glazig voor zich uit. De bezweringen van kernmedicus Pokus hadden hem geheel verstart. De grijzaard zelf was intussen naar de afdeling gesneld... waar hij de zakjes zand bewaarde. De grijzaard hulde zich in hoed en mantel... terwijl de buideltjes zich van hun planken verhieven... en sierlijk door de zaal begonnen te zweven. Zacht schommelend bewogen ze zich langs de wezenloos voor zich uitkijkende heer... die zodoende een goed uitzicht op de kaartjes had. Maar het is niet zeker of hij ze zag, want hij bewoog geen spier. Ook niet toen de bejaarde Engert hem mompelend passeerde geheel verdiept in het besturen van de kostbare zandzakjes. Zonder hem een blik waardig te keuren, snelde de oude voort, totdat hij de achterdeur bereikt had en het laatste buideltje naar buiten was gedreven. Toen bleef hij staan en stak een arm op. Wek plus ultra! Prima, Die woorden hadden een merkwaardige uitwerking op de krotwoning. De balken begonnen te versplinteren, en de zoldering stortte in. Heer Bommel bleef verstild te midden van het geweld staan. En het zou er slecht voor hem hebben uitgezien wanneer hij niet getroffen was door een stuk steunbeer. Het bracht hem weer tot zichzelf. En zonder zich aan zijn kwetsuren te storen, snelde hij naar de achterdeur die nog steeds open stond. Toen hij het instortende pand door de achterdeur verlaten had, zag hij een huifkar die met grote snelheid wegreed. En omdat hij begreep dat de grijshaard bezig was zich met zijn buit uit de voeten te maken, begon hij er achteraan te rennen. Daar gebeurt iets ergs. Laten we toch omlopen. Daar is een binnenplaatsje. Ogenblikje. Er komt een beweging in de voordeur. Nog één keer de schouder er tegenaan onverschrokken politiechef doet inval in doofpotbroeinest. Daarachteraan, wie weet wat daar binnen aan de hand is. Toen bleef hij onthut staan. Geen wonder. In plaats van de grote holle ruimte die hij verwacht had, zag hij een klein verwaarloosd vertrekje voor zich. Stof en afval bedekten de vloer, spinraggen wapperden aan de balken en er hing een muffe geur die erop duidde dat er in lange tijd niet gelucht was. De zaal! Waar is de zaal? Waar is de doofpot? De zakjes met vergeten zaken. Alles is veranderd. Dat moet zwarte kunst zijn. Dit is geen zuivere koffie. Het is hier onherkenbaar veranderd. Hoe kan dat? buitenlandse agent heeft alle sporen uitgewist. Is met alle geheimen verdwenen. Met welk doel? Notabel ten vol brengen? Chantage en waar is weer bommel? Hij kon natuurlijk niet weten dat heer Olly bezig was aan de achtervolging van dokter Pocus. Hmm, hier op de binnenplaats lopen karrensporen. Hier heeft een soort wagen gestaan die door dat poortje naar buiten is gereden. Pocus is gevlucht. En hij heeft de heer Olly meegenomen. De oude schicht. Ik kan hem starten met de handslinger. En dan kan ik proberen de sporen van die kar te volgen. Die zogenaamde dokter is niemand anders dan Hokus pas. Nu weet ik het. Wie weet waar hij heer Olly naartoe brengt. De oude magister in de zwarte kunsten wist echter niet dat heer Oddy in zijn voertuig was gesprongen. De huifkar had de stad verlaten en reed nu met grote snelheid door een rotsachtig landschap. Terwijl de dodelijk vermoeide heer over de laadklep bummelde. Argus schreef over het gebeurde een opzienbarend artikel dat overal sterk de aandacht trok. Maar, maar dat is een schandaalstukje. Ik was dus niet de enige die naar de vergeetdokter ging. De betere standen hebben er ook gebruik van gemaakt, schijnt het. De, de goede naam van leidende figuren staat op het spel. Dit moet gestopt worden. Ik voel mij wel baat gehad met de behandeling. Maar ik voel me veel rustiger men mij toestaat. De heer O.B. Bommel. Dat is toch die buurman die me steeds lastig viel? Al herinner ik me nou ook niet meer waarom ik erheen ging. En nu is hij ontvoerd door een buitenlandse agent. Hij moet toch wel dapper zijn. Maar waar zou heer Olivier nu zijn? Ik weet altijd graag wanneer ik hem terug kan verwachten. Met het oog op de maaltijd. En eigenlijk... Eigenlijk is hij ook wel een knappe verschijning. Hmm. Misschien ben ik een beetje te scherp tegen hem geweest. Gelukkig was Tom Poes erin geslaagd... om de wielsporen van de huifkar buiten de stad terug te vinden. Hij volgde ze totdat de landweg harder begon te worden... En tenslotte overging in een rotspad. En omdat de weg zich daar vertakte, sprak hij een herder aan die er juist langskwam. Een wagen? Jazeker. Die passeerde je niet lang geleden. Draafde de bergen in, zonder snelheid te minderen. Een mirakel, met dat magere scharminkel ervoor. Het moest niet mogen. Het moet een flink paard zijn dat hier een wagen voorttrekt. We gaan de zwarte bergen in en die zijn bijna onbegaanbaar. Ik zal hem gemakkelijk kunnen inhalen. Maar dat viel tegen. Na enige uren klimmen was er nog geen spoor van de huifkar te zien. En omdat de weg toen stijl naar beneden voerde, stapte Tom Poes een beetje moedeloos uit. Het is gekke werk. Je kan geen wagen met een paard rijden. Ik ben bang dat ik de weg kwijt ben. <lacht> Op dat moment verscheen er van achter de rotspieken in de verte... plotseling een voertuig dat met razende snelheid over de bergrug verdween. Het kostte Tom Poes veel moeite de plek te bereiken waar hij de wagen had zien rijden. En toen hij nog een klein eindje was voortgegaan, liep het pad dood. Het oude voertuig was nergens te zien. Maar gelukkig stond er een bejaarde mosplukker... die op deze hoogte zijn eenvoudig beroep uitoefende en wel voor een praatje te vinden was. Weet u soms waar die huifkar gebleven is? Die is de grot ingegaan. Maar ik zou je niet aanraden dat ook te doen. Het is een dolhof van gangen... waar je nooit meer uitkomt als je de weg niet weet. Weet u de weg? Uh, kunt u me... Oh, nee. Deug daar niet. Die wagen was ook niet pluis, als je het mij vraagt. Ik wil in geen geval je gids zijn, kereltje. Oh. Aan de andere kant van de bergen liggen de waaizanden. Hm? Daar dolen de boze geesten rond. In mijn jonge jaren ben ik er wel eens geweest. Maar dat doe ik nooit weer. Waaizand? Hm? Dat zou kunnen kloppen. Is er nog een andere weg om naar dat zand te komen? Om de bergen heen rijden. Dan kom je in de laagvlakte vlakte waar een rivier stroomt. En die rivier moet je oversteken. Heer Bommel had intussen niet veel gemerkt van de halsbrekende tocht door de bergen Hij had zich met veel moeite in de huifkar gewerkt En nadat hij zich heigend op de lading zandzakjes had laten vallen Was hij, door uitputting overmand, in een diepe slaap gevallen De gebeurtenissen van de afgelopen dagen hadden hem sterk aangegrepen Zodat hij weinig genoten had En dat eiste nu zijn tol het schudden van de ratelende wagen en de echo's die door de grotten daverden, wekte hem dan ook niet. En toen het doel van de tocht bereikt was en er een diepe stilte neerdaalde, zuchtte hij slechts. Nu begint er een mooie tijd voor een arme oude man. Met mijn lading zal ik de waai gaan bezielen. Ik zeg met mijn lading. Ha! Wat moet dat? Bij Zazel, wat is dat voor een lading? Waar ben ik? Bij de wijzanderstuifduinen. Je hebt een zal je duur te staan komen, meneertje. Oh, okay. Want hier kom je niet meer weg. Aan de kant jij! Ik, ik moet hier weg. Ik zou hem kunnen tegenhouden door zwarte kunst. Maar ach, dat hoeft eigenlijk niet. De ellendige kan nergens heen. Hij zal hier eeuwig moeten ronddolen tussen mijn bezielde wijzanden. Laat hem gaan, dan kan ik mij wijden aan mijn mooie taak. Zo snelde de heer Olly ongehinderd de spelonk uit... en zonk onmiddellijk tot aan zijn enkels in het mulle zand. Enigszins ontdaan hield hij de pas in en keek om zich heen. Het was een vreemd landschap waarin hij was terechtgekomen. Voor hem strekten zich kale heuvels uit... die in een voortdurende beweging schenen te zijn... Vreemd gevormde zandwolken draaiden om hem heen. Voor Hokus pas was hij van geen belang meer. En de bejaarde magier gaf zich dan ook geheel over aan zijn werk. Met wapperende mantel stond hij voor de grot en liet de zakjes zand, die hij daar keurig had opgestapeld, één voor één leeglopen. Dat was aardig werk, want de wind verwoeide inhoud tot kolkende spiralen die hoog de lucht injoegen en daar vreemde vormen aannamen. Het eigenaardige was echter dat ze niet alleen maar ritselden, zoals de andere zandverstuivingen. Nee, ze stieten geluiden uit, die voor een opmerkzame toehoorder op woorden leken. Vergeet, vergeet, vergeet. Joost, dat was de stem van Joost, uit die zandvolk. Dit was heer Bommel te bar en hij zette het opnieuw op een lopen in de richting van de bergen... die hij door de nevels heen kon waarnemen. Hij had geluk, want zodoende kwam hij terecht bij de grot... die als woonplaats had gediend voor de dwergen Ogel en Tors. Oh, eindelijk rust. Ik wil geen warlingen meer zien of horen. Dat wolkje had het gelaat van Joost. Het klonk zelfs naar hem. Wat ik hoorde was natuurlijk het vergeten... Van Joost, als men begrijpt wat ik bedoel. Want hij wilde vergeten dat ik hem vergeten had. En dat vergeten zat in die zakjes zand. Nu begrijp ik het. Als Pokus die zakjes leegschudt, wordt deze woestijn bevolkt door de herinneringen die iedereen kwijt wilde. Een vreselijke omgeving voor een heer. Maar de herinneringen van Totteltje zijn er ook bij... En dit is de kans om ze te vangen. Al zou het mijn laatste daad zijn. En al zou ik hier niet meer weg kunnen. Ik ga erop uit. Olivier is vervuldigd. Het is schuwelijk. Dat gezicht zal ik nooit meer kwijt Of dat onze hoofd. Dat moordenaar, riep Olivier, er zal maar altijd bij blijven. je Verrukkelijk! Eindelijk aanspraak! Eindelijk gezelschap! Hoor nu toch eens aan! Leugens, haat, bedrog, verraad en geweld. Ah, deze fluisterende stemmen zijn balsem. ...voor een eenzame oude man. Hij heeft mij vergeten. Ik wil niets over hem horen. Ik haat hem. Ik, ik wil hem vergeten. Helemaal vergeten. Voor je bommel was er echter niet veel moois aan. Toen het donker begon te worden, had hij de grot verlaten... om de herinneringen van juffrouw Doddel te zoeken in de stilte van de nacht. Maar nadat hij zich enige uren door het mulle zand en het akelige gemisper had voortgesleept... werd het hem te veel en hij sloeg de handen voor de ogen. Oh, dit is niet om aan te zien en om aan te horen ook niet. Wat een slechtheid is er op de wereld als men begrijpt wat ik bedoel. Hoe kan ik ooit? Ik wil Oli nooit meer zien. Ik ga hem. Ik wil hem nooit meer zien. Heer Bobbel begreep dat hij het zandwolkje gevonden had dat hij zocht. En hij zette de achtervolging in. Ik hem. Ik, ik wil hem vergeten. Helemaal vergeten. De ochtend brak al aan voordat Tom Poes de rivier vond die de mosplukker hem uitgeduid had. Het was een breed water en de waaizanden op de andere oever waren niet te zien, omdat er dichte nevels boven hingen. Een poosje reed hij langs de kant tot hij een bootje ontdekte dat bij een aanlegstijger lag. Over de rand van het bootje hing een gebogen figuur. Um, kunt u me naar de overkant brengen? Naar de overkant? Dat is gevaarlijk werkdreumel. Dit is de stroom der vergetelheid. En die trekt me sterk aan als ik er midden op ben. Want ik ben een zwemmer. En geen roeier. Maar zwemmen is hier verboden. De wet moedigt vergetelheid niet aan. Ja, alleen maar even naar de overkant. U bent hier toch de veerman? Dat ben ik. Maar ik ben oud. De stroom is sterk. En er komt nooit iemand. Ik heb in geen jaren meer gevaren, want ik heb als regel dat ik alleen vaar als er drie passagiers zijn. Tom Poes ging ontmoedigd een eindje verder op een steen zitten. Hij vreesde dat het wachten wel eens lang zou kunnen duren. Maar voordat hij een list had kunnen verzinnen, zag hij een vreemde gedaante aankomen. Oh, moet dat nou? Ik ken jullie. Oh, oh, oh. Toen ik jullie de vorige keer zag, leken jullie op iemand die verongelukt was. Oh, oh ja. Ogeltors is jullie naam. Ja, ja ik ogel. Ja. Was verongelukt, ja. Ja, verongelukt, Kleksal ja. op de grond, oh. de stoten van de kop. Geleerd van dokter Pokers. Pocus, ja. Maar dat was niet goed, zei Zielknijp. Ik, Tors, geen zin meer. Is geen leven. Ja, daarom hard weggelopen. Heel hard, ja. En nu ja. hier. Wil ik terug naar Grot, aan overkant. heb geen zin in Grot met paddenstoelen. Is geen leven moet dat nou? Ja, dat moet. Hoor het daar. En niet bij pokus en zielknijp. Dat treft dan goed. De veerman wil alleen maar varen met drie passagiers. En die zijn er nu. Kom maar mee. Intussen draafde heer Bommel nog steeds verbeten over de wijsander stuifduinen achter het zandwolkje van juffrouw Doddel aan. De wind bewoog het grillig voort zodat de achtervolging het uiterste van hem vergde. Maar nu hij eenmaal een doel voor ogen had, wist hij van geen wijken. Al voortsnellende had hij het achterpand van zijn jas afgescheurd... om dat overdoddeltje zand te kunnen werpen. En zo bewoog hij zich nu heigend en in vlaarden door de ochtend stond. Om hem heen lispelde de zandgedrochten... en de wind vloot hem dun om de oren, maar daar luisterde hij al lang niet meer naar... Al zijn aandacht was op het gefluister voor hem gericht, en toen het eindelijk even wat afnam, omdat de wind het naar de grond drukte, nam hij zijn kans waar. Met een sprong dook hij er bovenop, het jaspand er overheen stulpend. Het akelige gemurmel hield op, en op het uitgeputte gelaat van je bommel verscheen een glimlach. Oh, het is gelukt. Ik heb haar vergeten te pakken. Oh, wat nu? Waar naartoe bedoel ik? Ik heb honger en dorst met mijn gevoelig gestel. Als ik niet gouden uitgang vind, is alles voor niets geweest. Het bootje waarin Tom Poes met de beide dwergen zat... was op dat moment in het midden van de rivier gekomen... en daar liet de veerman plotseling de roeiriem los... zodat het vaartuigje stuurloos met de stroom meedreef. Ik heb er genoeg van... Ik verlang naar het water, want ik ben een zwemmer. En aan roeien heb ik een hekel, vooral als ik het voor niets moet doen. Jullie moeten betalen, anders doe ik geen slag meer. Ik kan pas betalen als ik hier Bommel gevonden heb. Ik wist het wel. Wat? Jullie willen voor niets naar de waaizanden, alsof het een pretje is. Nee, doe het nee. maar zelf. Ja. Ik ga zwemmen, want ik heb er genoeg van. Tom Poes begreep dat er iets gedaan moest worden tegen het afdrijven van de boot. Hij klom dan ook haastig op de rand en greep de riem om te proberen het vaartuig weer op koers te krijgen. Oh, pas op, pas op. Maar hoe hij ook wrikte, het lukte niet. Nee, het lukt de stroom niet. was te fel. Niet sterk genoeg. Tors kan dat beter doen. Ga staan, Tors, en pak stok. Uh, heb geen zin in. Moeten altijd alles doen. Altijd de zin van ogel doen is geen leven. Algo wil maar grot bij de zanden. Heb daar geen zin in. Kan niet kijken... Ja, uh, hey. uh, dat is eigen schuld. Jij hebt geen zin in kijken. Jij hebt nergens zin in. Jij hebt geen zin in lopen. Is het nog erger? Nou. Oh, waar zullen we terechtkomen? Hoe kan ik zo ooit heer Olly vinden? Dat leek inderdaad niet gemakkelijk. Heer Bommel liep moeilijk door de zanderige heuvels zonder te weten waarheen. Maar na een poosje voelde hij dat de grond vaster werd. En ook ontdekte hij in de verte een vreemde op stapeling van rotsblokken. Dat gaf hem nieuwe moed en hij begon er naartoe te draven. Maar hij had niet in de gaten dat van achter een rotspunt... de oude heer Pocus was opgedoken die hem grimmig graden sloeg. Het is voor iemand uh, van mijn stand prettig om vaste grond onder de voeten te hebben. En daar, boven op de stenen, heb ik een rustig uitzicht. Misschien kan ik daar de uitgang uit dit vreselijke land vinden, bedoel ik. Geef terug, gemeene dief! Ik zal je leren aan de oude arme man te bestelen. Geef terug, dat mooie stuifzandje. Ik zeg, geef terug. Heer Bommel begreep dat het om donnetjes zand ging... dat hij met zoveel moeite gevangen had. Verbeten klemde hij de buidel dan ook tussen de tanden... om zich met handen en voeten tegen de brokkelige steenklompen... op te kunnen werken. De oude magister volgde hem niet meteen... zodat hij ongedeerd op de top raakte. Maar in plaats van een weg om te ontsnappen, zag hij een uitgestrekte watermassa voor zich, waarboven kille nevels zweefden. Geef terug, gemeen en lief! Geef terug dat mooie stuifzandje! Ik zeg, geef terug! Ga weg, schrik! Ik waarschuw je, een heer die het zand van een dame verdedigt, gaat tot het uiterste. Kom hier. Nee. Ik zeg, kom hier. Oh. Je moet nee. hier komen, oh. bij op de Zazel. Kom naar beneden. Kom hier. Wat hoor ik toch? Kraaien. Hoewel, het lijkt op een stem. En daar staat iemand. Het is hier Olly. In zijn opwinding vergat Tom Poes te sturen, zodat het vaartuigje waarin hij zat met een doffe klap tegen de dijk van steenklompen terechtkwam. Door de schok raakte de rotsen los en heer Olly verloor het evenwicht. Hij sloeg achterover in het scheepje, terwijl de ruziemakende ogel en tors overboord vielen. hoe oh, kom de stroom der vergetelheid. De dijk breekt door. Onheilend water op mijn pad. Het water had zo'n kracht dat de smalle dijk inderdaad voor een groot gedeelte instortte. Toen de magister de bergen aan de overkant had bereikt en zich eindelijk omkeerde, trof dan ook een troosteloos tafreel zijn oog. Een golvende watermassa nam de plaats in... van de Wijzander stuifduinen en vertwijfeling maakte zich van hem meester. Ik, arme, oude man. Al mijn mooie warrelingen, vol herinneringen... zijn verwaterd. Mijn harde werken om aanspraak en gezelligheid te krijgen... is voor niets geweest. Ik zeg... Het is voor niets geweest. Gebroken wilde hij verder gaan. Maar nu merkte hij dat de vloed ook de rots waarop hij stond omspoeld had. Op de top van een brede golf zag hij het onbetekenende gelaat van tors naderdrijven. En dit was te veel voor de grijzaard. Hij spreidde zijn mantel en vloog heen. Maar op de klip waren de dwergen Ogel en Tors aangespoeld. Wat mooi! Want door de onderdompeling in de stroom der vergetelheid... was hij vergeten dat hij nooit had geleerd te zien. Geruime tijd keek Tors genietend om zich heen... totdat Ogel ongeduldig werd. Hé, hey, Tors, kom op nou! Hij sprong in het water en waade naar de opening in de bergwand... die hij voor zich zag. Het ging een beetje onwennig, omdat hij nooit geleerd had te lopen... Maar dat was hij vergeten, omdat ook hij in de stroom der vergetelheid was geraakt. Weet niet wat we hier doen. Horen hier niet. Beter door de grot gaan, naar de andere kant van de bergen. Tosh volgde hem en zo verdwenen de beide dwergen in de spelonk en uit deze geschiedenis. Intussen voer het bootje met heer Bommel en Tom Poes weer terug naar de overkant. Dat ging beter dan de heenreis, want heer Olly had de riem gegrepen en wrikte het vaartuigje nu met heel zijn gewicht voort, zodat het goede vorderingen maakte. Er is niet veel meer van die dijk te zien. De hele woestijn, waar u me van vertelde, moet ondergelopen zijn. Eigenlijk jammer, heer Olly. Alle dingen die iedereen wilde vergeten, zijn nu verloren. We zullen ze nooit te weten komen. Nee, het verleden is weggespoeld. Het is toch wonderlijk wat een heer vermag. mag. Huh? Want het kan me niet schelen wat er met iedereens herinneringen is gebeurd. De hoofdzaak is dat ik de herinneringen van een dame aan een heer gered heb. Stoor me dus niet, jonge vriend. We moeten zo gauw mogelijk naar huis. Op de ochtend van de volgende dag liep de journalist Argus het bureau van de commissaris binnen. Ik kom eens vragen of de politie al een spoor heeft... Dat zal de lezers interesseren, u kent dat. Is meneer Bommel al gevonden? Hebt u die buitenlandse agent al gegrepen? En hoe staat het met de zaken die in de doofpot gestopt zijn? Ja, ja, de politie volgt bereid zijn sporen. Alles wordt haarven uitgezocht en van een doofpot is geen sprake. Schrijf dat maar. Ja, ja. Dat is beter dan al die opperoerige stukjes in je krant. Die zijn alleen maar onrust. Je kan beter wachten tot het onderzoek is afgelopen. Huh? Hm? Wat? Wat zeg je snuf? Is Bommel weer thuis? Bommel ja. weer thuis? Heb je zijn auto zien rijden? Maar, maar dan. Auto gezien. Ik zal onmiddellijk een persoonlijk onderzoek instellen. Erop af. Bommel zal vast nieuws voor me hebben. Argus was niet de enige die over de anders zo stille weg naar Bommelstein raasde. De politiejeep volgde hem en achteraan was de dienstauto van de burgemeester waarneembaar. Bullebas had hem namelijk gewaarschuwd dat heer Bommel gevonden was... en omdat de magistraat zich zorgen maakte over het vinden van het vergeetboekje... haastte hij zich verzenuwd ter plaatse. Wat is het nieuws, meneer Bommel? Waarheen bent u ontvoerd? Waar zijn de vergeten zaken? Uh, wacht even. Niet zeggen, Bommel. Ik dring aan op terughouding. Inlichting alleen naar de overheid. Juist. Maar ik wil weten waar de spion is die ontvoerd heeft. Oh, dat is een heel verhaal. Maar ik nodig u allemaal uit voor een eenvoudige maaltijd vanavond. Dan zal ik alles vertellen. Nu moet ik eerst even deze vergeten zaken uit de doeken doen. Hij hief een geruite buidel omhoog en wees er trots op. Die heb ik met levensgevaar kunnen redden. De anderen waren niet zo belangrijk. Als u begrijpt wat ik bedoel. Een ogenblikje mevrouw, ik heb het. Uw herinnering, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik heb het uit de klauwen van de schurren kunnen redden. En hier is het. Heer Bommel knielde op de weg neer en vouwde de lap open. Zodat er een bergje fijn zand uitviel. Ja, zand uit de stuifduinen. Het waait omhoog en hm? dan neemt het een vorm aan. En dan zult u horen wat u vergeten bent. Oh. Wacht maar even, dan komt alles weer goed. Eh... Hm? Uh, maar uh, het, uh, uh, het blijft liggen. Ja, natuurlijk. Het is toch gewoon maar een hoopje zand? Ach, nee. In de stuifduinen kwam het tot leven. Oh? Ik heb er uren achteraan gerend om het te vangen. Mm -hmm. En nu, nu is het alleen maar een hoopje zand. Alles is voor niets geweest. Juist. Weet u, dit was het zand dat pokers over mij had uitgestrooid omdat ik als heer een fout gemaakt had. Oh. Een onvergeeflijke fout die ik weer goed heb trachten te maken. En u zegt het niets na alle ontberingen. Het is heel vreselijk. Ik, ik snap het niet helemaal. Uh, maar dat komt misschien omdat ik ergens een lege plek in mijn geheugen heb. Dat is het heb. nu juist. Maar, ik heb de krant gelezen. En ik zie nu wel in uh. dat u een bijzonder iemand bent. Het, het spijt oh. me dat ik... Dat is onaardig tegenover je gedaan. Ik ben er eigenlijk echt trots op... dat ik zo'n flinke buurman heb. Mijn naam is Annemarie. Maar mijn vrienden noemen me altijd Doddeltje. Ja, en mijn naam is Olly. Mag ik u uitnodigen voor de maaltijd vanavond, mevrouw... Doddeltje? Ja, graag. Het is allemaal heel eenvoudig. Door het afbreken van de dijk heb ik de stroom der vergetelheid over het zand laten lopen... dat over alles gestrooid werd, zodat alles nu weg is. En dat is maar beter ook. Men moet niet bij oude koeien neerzitten, Zij mijn goede vader altijd. En daar houd ik mij aan. Maar waar is de schurk? Het recht moet zijn loop hebben. De vogel is gevlogen. Ik zelf zou trouwens ook ten onder zijn gegaan. Vogel. Als Tom Poes mij niet gered had. Gevlogen. Ben je toch knap, Olly? <laughs> een onbevredigend einde. Toch een soort doofpot? Nou. Kom, kom, ik geef toe dat ik een paar lege plekken in mijn geheugen heb, maar dat zal van de leeftijd komen. Het heeft niets met een doofpot te maken. Het kan iedereen overkomen. Waar gewerkt wordt, vallen Spaanders. Als men mij toestaat. Ik hoop dat men niet proeft dat ik Ulgarijnse Foussel in de Bourgogne-flessen heb geschonken. Bommel, met in de hoofdrollen Mark Rietman, Jacob Derwig en Krijn Ter Braak. Regie, Jeroen Stout. Editing, Christian de Roo.